Dit Van der Linde met het NOS-journaal. In Polen en Tsjechië heeft extreem zware regenval tot overlast geleid. In het zuiden van Polen ontstonden overstromingen. Twee dorpen vlak bij de grens met Tsjechië werden geëvacueerd. Honderden bewoners moesten vannacht hun huis uit. Ook in Tsjechië kwamen huizen, garages en straten onder water te staan door die overstromingen. Centraal Europa heeft dit weekend te maken met veel meer regen dan gebruikelijk. In de Tsjechische hoofdstad Praag wordt een derde van de hoeveelheid regen verwacht die normaal in een heel jaar valt. Paus Franciscus heeft niet het idee dat Israël en Hamas op zoek zijn naar vrede. Hij zegt dat hij elke dag belt met katholieken in Gaza die hem vertellen over wat zij daar meemaken... De paus sprak met journalisten na afloop van zijn rondreis door Zuidoost-Azië. Franciscus noemt het vreselijk dat er in Gaza scholen worden gebombardeerd... in de veronderstelling dat zich daar Hamas-leden schuilhouden. De paus heeft eerder al opgeroepen, oproepen gesteund voor hun staakt het vuren... en de vrijlating van gijzelaars. In het uitgaansgebied in Groningen is vannacht iemand neergestoken. Het gebeurde rond een uur of vijf in de Peperstraat. Het slachtoffer is ernstig gewond, zegt de politie. Er is een verdachte opgepakt. Die zit vast en wordt verhoord. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben nog geen besluit genomen of Oekraïne-westerse lange afstandswapens mag inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Britse premier Starmer na een bezoek aan president Biden. Die zei niet onder de indruk te zijn van het laatste dreigement van president Poetin... De Russische leider zei dat als NAVO-landen toestemming geven... ze een directe oorlog met Rusland voeren. Het weer, het is een koude ochtend... maar vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht opnieuw opklaringen. Dan koelt het flink af. Morgen ziet de dag er ongeveer hetzelfde uit. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op tv, radio en internet. Met nu. Doebak leeft. Ja, tweede gedeelte van het rijdenprogramma. Straks kijken we weer naar de verjaardagen. Wie is de jarig? Nou, wie er onder andere jarig is... Ja, je moet misschien wel raden. Ook deze man. Straks meer, en we hebben natuurlijk er over iemand die neergeschoten is. Ja, en ook weten weer wat beschadigd? Op 14 september 1975 werd Rembrandt's nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. Straks er meer over, eerst even een lekkere muziek van Palm en Donga. Looking fine, kinda gave me the look, saying baby don't waste my time. I said to myself, I better play it you. I don't like the idea being taken for a fool. Check me out now to see what I'm about. Oh, can't you see? Oh, Mikki Ja, Paul Een Grote hit uit het begin van mijn carrière bij ZFM. voor mij 96 97. En ik heb hem pas alleen nog zien optreden in een klein... Nou, cafeetje ik niet zeggen, maar wel een kleine... Eetgelegenheid waar hij gewoon akoestisch alleen muziek bracht. En dit is een van zijn grote hits. If You Want My Love. Het is even naar 9 uur. Kijk kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan terug naar 1901. Wetenschappers vinden aan de oevers van de rivier Bersovjakka in Siberië, Waarschijnlijk ik het uitgesproken, en een hele, ja een hele mammoet gewoon. Of een woolly mammoth. Het was een adult male, probably in its 40s. Dit is ook niet de opname ervan. Maar goed, regelmatig vinden ze weer mammoeten. Maar dit was de eerste die ze in één keer vonden: gewoon in Siberië. Een hele mammoet. En uh, uiteindelijk bleek dus de Jakuten die daar wonen, die waren daar al bekend mee. En die hadden daar ook al een naam voor. Want uh, zij hadden zoiets: wat is het voor beest? Nooit eerder gezien. En zij noemen het al Mammut. En uiteindelijk uh, uh, ja, uh, zijn ze meer van die beesten tegengekomen. En mensen die daar woonden, die acute dachten echt dat het uh, een soort beest was dat in de onderwereld leefde. Met de koning daar, eerlijk. En daar was een hele wereld bedacht, daaronder, in de grond, zeg maar. Oh. Nou goed, en ze stierven 4000 jaar geleden, stierven ze uit. En deze olifanten die ze hadden gevonden, die was iets van 35 jaar oud. En de olifant nu, zeg maar. Die uh, wordt 50 jaar oud. Ah, okay. ja, kijk uit. het dus, dus is een hele volle dicht. En die ook. Blijf bij die olifant weg. <laughs> weg met die weester. Ja. ja, in de uh, 14 september had je op een gegeven moment je ook de heilige oorlog in. Uh, wat voor? Ik had uh, het jaar er niet bij gezet, wat erg. Oké. Okay. Ja, nou, dit was een feestdag vandaag, van de ja? dag van de heilige kruisverheffing. Want het is een wijding van de basiliek van het heilige graf in Jeruzalem. Dus het is een speciale feestdag. Ik hoop niet dat er uh, dingen uitgehaald gaan worden nu. Maar uh, het is een speciale christelijke feestdag daar. Oké, okay. en welk land was dat? Israël. In Israël, oké. Oh, ja. Ja. Oké. Okay. Uh, minder interesse heb ik daar in één keer voor gekregen. Maar. Ja, uh, ja. <laughs> iets anders, ja. Ik word meteen afgeleid door dat soort dingen. Andere dingen die we onder andere hebben gelezen is in 1975. Op 14 september 1975 werd Rembrandts nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. Zeven sneden gingen daarbij door en door. En op één plaats werd zelfs een hele reep uit het doek weggesneden. Ja, het is echt bizar. Als je ziet hoe je toegetakeld is, wat de fuck gewoon. Echt stukken van 66, 66 centimeter. Zelfs het grootste stuk wat gesneden was, was uh, 85 centimeter. Er is bijna niks uh, verloren gegaan. Echt minuscuul uh, van, uh, van het materiaal is verloren gegaan. Ze hebben eigenlijk alles weer aan elkaar kunnen zetten. Er waren wat... Uh, uh, Dingen gerestaureerd destijds al. Dat hebben ze nu beter gerestaureerd in 1975. En uiteindelijk is het vaker gebeurd. In 1990 heeft een man met de zoutzuur. heeft hij op het doek ook nog wat proberen aan te richten. Maar toen kwam een suppost met gedestilleerd water. die ging daar snel overheen. En toen was alleen de bovenste laag een klein beetje aangetast. maar het schilderij niet. En het, eerste, dat het de eerste keer dat het schilderij werd mishandeld. was in 1715. Toen zijn de grote stukken afgesneden omdat het niet ergens doorheen paste. Oh. Ja, dus uh, hmm. uiteindelijk uh, oh. nou, is dat wel uh, bijzonder. Goed, dat ging over de, de nachtwacht. In uh, 1915, 1915 werd in Amsterdam de gemeentelijke woningdienst Amsterdam opgericht. Dat was opgericht om goede en betaalbare arbeidswoningen te kunnen bieden. En dat was ook echt uh, wel nodig, want er kwamen grote groepen nieuwe arbeiders. Toen al, door industrialisatie en verstedelijking... En de langere levensduur die zorgde ook dat mensen natuurlijk veel langer in de woningen bleven wonen. De drijvende kracht was Arie Kepler. Die was ook de eerste directeur tot 1937. Maar uiteindelijk is het een aantal jaren later overgegaan naar de gewone woonmaatschappij in Amsterdam. Oké, okay, de Amerikaanse president in 1901 William McKinley. Die wordt neergeschoten en dat gebeurde op 6 september... en overleed uh, nou, op 14 september. On september 6, during a public visit to the Pan-American Exposition... in Buffalo, New York... president William McKinley was making his way through a sea of well-wishers. Amidst the crowd, a man named Leon Chogos... concealed by the guise of admiration... extended his hand towards the president. Within moments, two gunshots pierced the air. McKinley fell. His expression a mix of shock and disbelief. Despite initial hopes for recovery... Infection set in. En later, on september 14th, McKinley succumbed to his wounds. Hij overleed aan de verwondingen en uiteindelijk kreeg hij ook nog een ontsteking daarbij. En deze man die het gedaan, was een Pol. En de Pol die eigenlijk gewoon een Poolse immigrant. Uh, Kroklios, denk ik het spreken. Hij is zwakzinnig, werd hier toebestempeld. Uiteindelijk bleek het uiteindelijk gewoon een. We um, uh, uh, de oudere man? Nee, <hums> hij was een anarchist. En uh, hij was eigenlijk tegen geweld. En heel veel mensen van uh, de anarchistische wereld zeiden van... nou, dit is niet echt anarchist. Dit is eigenlijk gewoon een opdracht van de tegenpartij van de president ingezet. Een complot, zeg maar, Redenom? om hem op te ruimen. En deze man werd uh, later uh, veroordeeld. En uh, nou ja, op de elektrische stoel mocht hij plaatsnemen. En uh, ja, dood. Uh, vlak voordat hij dood ging, riep hij nog dat hij uh, blij was dat hij deze president had vermoord. Hij was klaar met het grote geld en de Amerikaan werkt hard en moet beter bestuurd worden. En het allerlaatste wat hij zei, hij vond het wel heel jammer dat hij zijn vader nooit gekend had. Oh, had het daar allemaal mee te maken? Nee, maar. Jezus, echt een heel oud gast. Had, ja, gewoon even de, met die president, een had gewoon even met die president... Had die man wel een hand gegeven. Had wel even gepraat. Misschien had hij toch ja? dat vaderlijke gevoel bij jou kunnen... Ja, of ga naar een school. Oh. Nee, ja, dan ga je juist activeren. Ja, nee, nee, dan kan je je agressie nee. kwijt tegen zo'n hangend ding. Uh. Nee, dat schijnt anders te werken. Oh, okay. Dat hebben ze tegenwoordig weer anders uh, onderzocht. Echt, als je gaat vechten, krijg je juist meer agressie. Oh, dacht de dag is dat gaf ik zwijfraagd. Nee, niet oh. jouw actie... En pas geleden heb ik er nog mensen over gehoord... die ook echt door het boksen meer agressie vertonen. Goed, wat nog meer? Ja, er, in 2016, acht jaar geleden, kreeg Joep van het Hek de, een, uh, de VSCD Prijs, Maar dat is dus de Nederlandse Vereniging van Schouwburg en Concertgebruikdirecteuren. Ja. Nou. Hij, ont, wordt hij was ont... gisteravond nog bij, uh, op tv, hè? bij Lubach. Ja, hij is met pensioen. Nee, niet, uh, ja, hij was eerder deze week. Het was een overzicht van afgelopen week. Oh. Nou, hij was eerder deze week weer bij Lubach. En, uh, ja, dat was echt een langdradig lulverhaal. En toen was het al klaar ook. Toen dacht ik echt van... Ja, wat kwam je nou doen? Kom je hier nou interviewen? Of wilde je gewoon een verhaaltje vertellen? Ik vond het echt nergens op slaan. Maar in 1983 deed hij een man vermist. En toen zat hij in NAR. En dat waren dan het meerdere mensen. En uiteindelijk was dat eigenlijk... Zijn doorbraak en vooral het uh, achtste gedeelte van Nar. Uh, daar kwam dit in tevoorschijn en ja dat werd groot voor hem. Hoe gaat het? Ja. Grieperig. En financieel. Ook grieperig. Ja, daar komt ie. Ik, zit ernaar, ik heb ernaast zitten kijken en denk ik van... Ja, misschien was het toen erg leuk, maar ik, ik vind het nu niet zo sterk meer eigenlijk. Maar goed, dat is toch ook wel. Ja, maar je hebt het al... te vaak gehoord. Het is ook natuurlijk wel 41 jaar geleden dames en heren. Ja, goed. Toen was dat toch was nog jong hè? Toen ging het heel erg over overal allerlei dingen kopen en uh, nou ja, goed, uiteindelijk uh, is hij dus in de uh, alles is anders show van Aad van der Heuvel is hij met dit ontdekt. En later kreeg je nog het buckler effecten. Oh ja, zeker. Een Buckler drinken. Ja, ja, was je echt lul, hoor is echt een lultje. <laughs> Goed, nou, het is over de geschiedenis. Een bal is het. Yeah. Links een linkse bal. Ja, nee, een rechtse bal is het. Ja. ja. Goed, Doe. straks de verjaardag en uh, nog meer. Even kijken, waar we weer klaar zijn. staat natuurlijk ook hier. Lekker, de Seagulls, Butterfly, Midnight Butterfly, een complete fan. Yeah, I had a dream about you and I. We were both in gold, we were both getting high And I can't forget what it looks like There were skyscrapers and marble skies Rewind this and close your eyes Impossible, but you gotta try She's all over Het Sea Life. Kom de Zandvoort en dan kan je het Sea Life ervaren. Ja. Seagulls hebben een album uit. Midnight Butterflies. En dit is het albumtrack, Dit is het titelstuk van het album. En nee, dat kan je hier natuurlijk horen. Het, het is tijd voor de verjaardag. We kijken er even naar. Zeker. Hij wordt vandaag 65. Ook hij kan niet met pensioen gaan. Ik heb het over uh, Morten Harket. Morten Harket wordt 65. De zanger van natuurlijk. Aha. Aha. Aha, goeie bent, zeg ik altijd. Zeker, dit was natuurlijk een grote doorbraak. In die videoclip zie je daar uh, Butty Bailey. En Butty Bailey was ook zijn vriendin destijds. Als je er terugkijkt, denk je, oh, dat waren mooie tijden voor hem, zeg maar. Uiteindelijk, uh, hij speelde eerst klassieke muziek, vooral piano. Hij wilde eigenlijk helemaal niet de muziekwereld in. Nou, hij wilde priester worden. Maar uiteindelijk deed hij toch mee. En uh, toen ging hij samen met wat uh, andere mannen. Uh, Marge? Marge Futurolle Ja, je moet het allemaal zo uitspreken Dat zijn mensen natuurlijk waar hij uh, AH mee uh, samenstelde Dit was een grote hit Uiteindelijk is hij later Nadat uh, uh, uh, take, uh, take That uit elkaar ging Niet Take That, AH uit elkaar gingen Is hij solo gegaan en heeft hij nog uh, plaatjes gemaakt Dit is onder andere één plaat van hem Allemaal wat rustiger. Ook hebben ze reunies gedaan. Ik zag nog uh, een videoclipje van een reunie van volgens mij een jaar geleden of zo. Dus ze spelen nog steeds samen. Hele rustgevende muziek. Het wild is er een beetje vanaf. En ze zijn natuurlijk ook ooit benaderd om muziek te maken voor The uh, Living Daylights. Oftewel James Bond. Dat hebben ze gedaan. En toen zeiden ze ook nog van... Nou en Morten, jij kan ook nog de schurk spelen in James Bond. Wil je dat misschien? Nee. Dat wilde niet. Dus... Jammer, ik zou het wel willen hoor. Ja, dus uiteindelijk hebben ze alleen muziek gemaakt. En het was Living Day Lights, natuurlijk. Dat was uh, muziek van... Aha, voor James Bond. Goed, hij werd vandaag 65. Wie nog meer? Ja, 1955 is Steve Berlin geboren. Hij, was een, uh, hij speelde saxofoon bij Los Lobos. Oh ja. Oh ja. En dat is uh, wel fijn. Ja, ik hou wel van die muziek. Het is wel echt vakantiegevoel. Ja, dat is zeker. Hij wordt vandaag uh, 47... Hij uh, werd ontdekt met dit. Nasir bin Dara Jones. Ik heb het over Nash. Afgekort. Hij werd geen spirit, onder andere door dit. Hij ging met zijn vader mee, die speelde trompet, moest vaak opnames maken in de studio. En daar waren onder andere ook de Alley Brothers, die waren ook al een beetje aan het rappen. Ze luisterden veel met Curtis Mayfield en toen dacht hij mezelf, toen is hij samen met een vriend op de zesde verdieping van het flatgebouw, hij woonde zelf op de vijfde verdieping, zijn ze heel vaak gaan rappen, onder andere op de semesters van... Uh, Current uh, uh, has the fles en toen is hij zelf muziek gaan maken en uh, een van zijn laatste plaat is dit. Echt een beetje oude garde. met wel oude muziek daardoor heen gemixt en uh, de grote hit van hem is blijft natuurlijk dit. If I the world. Goed, Nash dus vandaag 47. Vertel, wie heb je nog meer? Okay. Vandaag is ook jarig Amy Winehouse. Jawel. Ach, nee. Ze is, uh, is uh, slechts 27 geworden. Ja, ook en, weer 27. Uh, het... Ja, hè? weer. Ja. En, ja, ze kwam wel rotig aan de eind. Ik heb laatst heb ik ook wel weer een film over haar gezien. Dat je denkt, het is toch ook wel... Wat uh... een vrolijkheid allemaal. Ja, ja je ja, was ja, er allemaal ja. niet vrolijk van inderdaad. Amy Winehouse, is natuurlijk een grote doorbraak van met uh, dit. Ik kwam bij de Zutters vandaan en Mark Runson zei: Mag ik daar een kopie van maken? Of een cover? En dat werd een groot succes. Ze had toen het album Frank al uit. Had de taag en inspiratie om iets nieuws te maken. Toen dacht ze: Wat moet ik allemaal? Ik weet niet, allemaal wat gebreken. Drinken, drinken en wat anders. En uiteindelijk kwam ze dus Mark Runson tegen en die had ideetjes voor haar. En toen werd het hè Met dit onder andere: Rehab. Ze heeft ook uiteindelijk. Vijf Grammy Awards in de wacht gesleept. Dat was de eerste Brit die dat voor elkaar uh, kreeg. Ze kwam dus echt in het nieuws met onder andere drugs en alcoholverslaving. Een van de laatste optredens. Dat moet je ervoor horen. Dat is wel bijzonder. Ze staat nou ja, nauwelijks op haar benen. En ze probeert te zingen. Beginnen het nummertje en ze kappen het weer af. En ze is niet toen in staat om te zingen. En uiteindelijk beginnen ze dan. Nou, je hoort het al. Iedereen wilde zijn geld terug. Ja. In 2011 overleed ze, en toen was ze 27. Hoort dus ook bij de Club van 27. Ja. Duidelijk, ja. Vandaag is ook Spooky-jarig van het duo Spooky en Sue. Ah, oh, wat leuk. Ivan Groeneveld. Ja. En ik zit nou ook te kijken, het was dus een uh, Arub Arubaans-Nederlandse zanger. Lid van de Nederlandse soulformatie Swinging Soul Machine. En hij was, je had, je had het nummer van uh, Would you like to swing on a star? Ja. En hij had dus eigenlijk ook, uh, ook Spooky's Day Off. En dat is volgens mij alleen maar een muzikaal nummer, toch? Oh ja, dat, dat vond, ja. Ik, dat dat vond, vond ik wel uh, heel prettig. Spooky's uh, Day Off, ik bedoel, uh, spelen jullie maar wat? Ik heb een dagje vrij. Ja. hoef niet ja. in te zingen. Uh. Ja. Uh, you Talk Too Much, hè? dat was ook wel, uh, wel uh, een, een grote hit van de toon. Nu je het zegt, klinkt het allemaal bekend, maar hoe ze klinken ben ik even kwijt. Nou, ik kan er een Jolanda keuze van maken, ja, waarom het, ook niet. Voor mij wordt het een heel drollig muziekje, maar ja, ik vind ik dat wel weer grappig. Wel leuk, toch? Vandaag wordt hij 77, komt uit uh, Noord-Ierland vandaan. Ik heb het over Sam Neal, een acteur. Hij begon bij The Sullivans. Heel knullig. Oh, zo schattig. Uiteindelijk werd hij door James Mason naar Engeland gehaald om in The Omen te spelen. Oh jee. Okay. Dat hele zware psychedelische horrorfilm. Dus uiteindelijk speelde hij ook nog in uh, Ivanhoe. En uiteindelijk speelde hij in Riley. Ace of Space Team is dit. Een soort soldaat was dat of zo geloof ik. Ik heb er ook heel veel van zitten kijken, maar het is zo lang geleden dat niet meer precies weet waar het over ging. Hij speelt in meerdere dingen, onder andere werd hij natuurlijk groot door dit hè. En wat is dit? Van uh, Jurassic Park. Yes! Jurassic Park! En hij heeft ook nog films gemaakt met Meryl Streep. En hij heeft, uh, ja, hij heeft meer dingen gemaakt hoor. hij staat natuurlijk ook ooit andere in, in, in in deze film. De piano. Sam Niel uh, 77. En blijft gewoon uh, veel smaak hoor. gaat gewoon lekker door. Hij heeft ook nog een mooie kop, zeg maar. Goed, uh, nog meer verjaardagen? Uh, onze nieuwslezeres Marga van Praag. Die is even oud als Spooky 78. Hè? Wat een leeftijd, hè? Zo, dat zijn nog leeftijden. Ja, dat, uh, dan word je toch wel uh, aardig oud. Goed, straks uh, de Zandvoortse berichten. En misschien nog van de e verjaardag. We zullen eens even kijken wat, nog, wat, we nog, uh, wat, hebben, wat we nog hebben liggen. Ja, zeker. Dan krijg ik het toch een mond uit. Zeker. What have we The Future Islands single, it's a glimpse. I've been We hebben een single uit Glimps. Ja, soms. Ik zie, ik zie toch zo. Ik het zo door de struik heen gaan. Want het was een. Uh, ik weet niet, het was. Door de struiken zie ik zo gauw. Het was een. Uh... Dank u wel voor uw medewerking, Potvertori. Nou goed, dan zijn we nou in één keer in Beland geraakt. Iets heel ouds. Maar goed, dit was de Future Island. En straks hebben we onder andere nog meer. Uh, leuke muziek. Wat dacht je van de Jolande Keuze. Die zit er ook aan te komen. Ja, die zit er aan te komen, zeker. Zeker. Gaan we echt de oud, rollige muziekjes luisteren? Of uh, wordt het toch iets hips? Uh, wat voor mensen zijn er allemaal jarig? Daar kijken we meestal naar. Dus we kijken nu eerst even naar iets anders. Zandvoortse berichten. Zeker, prachtige expositie van KNRM. Die bestaat natuurlijk 200 jaar dit jaar, dat wordt gevierd. En ze hebben het Zand in het Zandvoortse museum hebben ze een, uh, nou ja, een grote tentoonstelling geopend. Dat was vorige week vrijdag alweer. Het lullig is wel, ze hebben er heel hard aan gewerkt. Auriele Reuwe en de burgemeester was er ook. Uh, uiteindelijk uh, uh, ja, hebben ze het geopend. Ze hadden alleen verhalen. Uh, ze hadden mensen namelijk uh, op, op een barclub neergezet. Een soort talkshow hadden ze ervan gemaakt. En de nieuwe directeur van het Zandvoortsmuseum... die ging een interview om te vragen wat hun link was met, uh, met KNMR. En sommigen die werken al heel lang. En anderen die waren al wat minder uh, lang actief. Maar ze waren allemaal zeer gedreven. Lullig is wel, ze hadden het allemaal geopend. Groot scherm... Met meerdere dingen en toen kwam er een grote regenbui. En nu is, uh, hebben ze regenschade. Dus nu zijn ze paniek bezig om alles te herstellen. Ik weet niet of het al herstelt. is. Dus ik zag in de zandvlekant daar niets over. Maar er is van alles te zien. En uh, ja, ze hebben daar uh, via internet allerlei dingen gerealiseerd. Wat eerst even niet werkt en later weer wel. Nou goed. Kijk even in het Saltwuurt Museum. Dan krijg je een heel complete expositie zien over het KNRM. die dus 200 jaar uh, actief is. Okay. En dus het geheel bestaat uit vrijwilligers. Dus mocht je ook denken, van ik wil uh, redden, ga erheen. Ja, ja, waarom niet? Uh, de lijngoten, roosters die vorig jaar zijn vervangen op de kerkstaat en het kerkplein... moeten opnieuw worden geplaatst. De vervanging is de vorige keer helemaal niet goed gegaan. En daarnaast zijn ook dus de regulering en de bestrating uh. toe aan vervanging. En na die werkzaamheden is het hele winkelgebied weer klaar voor de komende jaren. Maar ik vind het wel ernstig dat het nu al een paar keer is gebeurd... Maar ja, er is gewacht tot het najaar, omdat de werkzaamheden echt wel ingrijpend zijn. En de startdatum van de werkzaamheden is nog niet helemaal bekend. Maar op dinsdagmiddag 24 september is er een informatiemiddag in de blauwe tram hierover. In Louis-Davidskaree 1. daar wordt een uitleg gegeven over wat er gedaan wordt en waarom en wanneer dit nodig is. En wat gaan ze vervangen? Want dat... Ze gaan dus de, straat, de, de bestrating vervangen en er zijn ook van die regen... Van die roosters. Die maar wacht, een soort lijngoten in de. Hebben ze daar een duiveltje of zo? Eerst al met die palen zitten ze te kloten die omhoog en omlaag moeten ze ook in de kerkstraat, toch? Nee, dat is in de Haltstraat. Dat is in de, de oké. Okay, nee, kijk, want het is deze straat, er mag al helemaal geen verkeer rijden. Okay, dus nee. daar gaat ook helemaal geen auto doorheen eigenlijk. Nee, okay. ik zie toevallig een ik denk, hé, hey, Is er nog een ander Ja, waar Het is ook de voor in het gevallen brand uh, is en dat soort dingen. Dan kan er een brandweerwagen in. Ja, goed. Omgang ja. met eenzaamheid. Hoe signaleer je dat? En uh, nou ja, het kan zijn, omdat je relatie uit is. Uh, het kan zijn dat het er van binnen ingebakken zit. Dat je je altijd eenzaam voelt. Uh, lichtverstandelijke beperking, autisme. ja, uh, Alle dingen die dus mens, uh, ja, het, het leven lastig maakt. En nu gaan ze binnenkort daar een kussens voor geven... om dat te signaleren bij anderen. Dus dat is altijd goed. Het is op 30 september. En dan kan je daarin gaan en dan word je ingelicht. Dan kan je dus mensen helpen die dat moeilijk het, Alleen half twee s middags. Willen ze wel geholpen worden... Ja, wel. Ik werk ook met mensen. Een vrouwtje afdicht. die steeds weer naar de overkant gebracht wordt. En ik heb bijvoorbeeld ook vrijwilligers die ook niet voor niks bij ons komen werken. En die soms ook een beetje aansluiting zoeken met de maatschappij. En dat oh. wordt zeer gewaardeerd. Als ze dat bij ons doen. Maar om een cursus te geven om half twee s middags. Ik snap dat niet. Ik maar denk dat toch dat veel mensen dat dan misschien stap... al gestopt zijn met werken. Ja. Dat ze dan toch wel leuk vinden om een beetje structuur in een week aan te brengen. Ja, maar er zijn ook mensen die wat, gewoon, die wat jonger zijn. Die ook uh, wil. Nou, ja, die maar zitten goed. bij de radio Maakt niet uit. zaterdagochtend van 8 tot 10. De insteek is uh, wel goed, maar uiteindelijk. Uh, je kan andere mensen mee helpen uh, als je dat uh, of vroeg kan signaleren. Het kan zomaar gebeuren dat je buurvrouw zeg maar, in de straat. Al jarenlang een beetje vereenzaamd dat je denkt van, nou, nou, maak eens een praatje. Hoeft ja, niet of veel voor de uh, ze gezamenlijk uh, koken. Hè? Ja, zeker. Andere de, dingen uit de Zandvoortse krant of ja, uit de Ja, De Zandvoort. herfst staat voor de deur en dus er, dus er verschijnen natuurlijk weer meer spinnenhuis. En dat is ook niet voor niks, hè, want de spinnen die hebben afgelopen zomer hebben ze echt heel veel prooien gehad, want het was warm en vochtig, dus dat is allemaal optimaal gegroeid. En vooral zijn aan het eind van de zomer de mannetjes zichtbaar en die gaan op zoek naar een partner, waardoor het lijkt alsof er nog meer spinnen zijn dan normaal. Oh ja, oh ja. Maar, uh, maar ja, mocht je een spin in huis tegenkomen, laat hem lekker zitten, want die, uh, die spinnen die zorgen ook dat jouw eigen leefomgeving wat uh, minder uh, ze zijn ze insecten heeft. Nou, je, je moet ze gewoon een naam geven, dan, dan, dan kan je het een beetje toe eigenen. Okay, Matilda, echt... ik heb er een. Geef eens Zeg mijn vriend, wat zit je nou te Wie zat je nou te praten? Ik zeg, ja, er zit hier een spin op de wc. Oh, oh. Okay. Dat wordt ook een beetje een rare uh, indruk. Okay. Ja, probeer. Nou, misschien helpt het nou, ja, eigenlijk. Ik merk wel, uh, op het platteland zijn de spinnen soms wat groter. En die zijn soms ook slim, hè. Want dan, op een gegeven moment, als je dan dichterbij komt, dan zie je ze zo wegschieten. Dan ah. zien ze dus dat er iets gebeurt. denk ik, bedoel, oh, het kan gepakt worden. Is dat wel. Echt de meeste spinnen blijven gewoon hangen. Die denken, nou, het zal mijn tijd wel duren. Ja, nou, ik had altijd, als er, toen, uh, toen mijn zoon klein was... en met vriendjes en zo... dan zaten ook best wel veel van die kruispinnen in de tuin. En dan, als je die dan even aanraakt op zijn ruggetje... Ja? dan gaan ze zo helemaal heen en weer, weet je wel. Dat ja? liet ik altijd zien, Want ze zijn helemaal niet eng. En... Uh, en uh, dan dus zei ik ook van ja, dan heb je zo'n pakketje daar. Ik zeg dat is een cadeautje, want hij is jarig vandaag. En ga maar voor hem zingen. En uh, dan gingen ze ook nog zingen ook, weet je was wel. Zo grappig. Okay. Je kan ze alles vijf maken. Wat een gekkigheid allemaal. Feestelijke opening van een speelgoedgroep uh, in Zandvoort. Dus is een gezellige ruimte die ze nu gaan creëren. En in het schoolgebouw, de Zeefonk, daar gaat het gebeuren. En ze willen daar één keer in de week. Van half tien tot, uh, uh, op dinsdag is dat, van half tien tot elf uur... willen ze dus mensen uitnodigen... Kinderen samen te brengen en ook ouders samen te brengen om ideetjes uit te wisselen. De opening werd gedaan door Las Carré. En het is een samenwerking in verband met jeugdzorg, gezondheidszorg, en Kermeland en ook de gemeente. En nou, verschillende mensen allemaal. En de behoefte is toegenomen. En ja, het is goed om ouders met elkaar in contact te brengen. Om te praten over hun kinderen. Dus dat is een leuk, leuk idee. Dus elke dinsdag. En er worden ook professionele werken, medewerkers opgezet. Dus het is niet zomaar even samen zijn, koffie drinken. Nee, je kan ook vragen stellen. Wat mooi. Goed, dat is over de ze berichten? Ja. Zeker. Dus straks de Jolande Keuze over. Had je hem al klaar staan? Nee, hè? Ik had hem wel al klaar staan. En het ja? was eigenlijk... Spooky en Zoo, met Swinging on the Spark. Oh, ja, ja, weet nog je, dat was in 1974, 50 jaar geleden. Wauw. Dus hier dansen wij op toen. Ja. Wij draaien hem wel. Het is altijd leuk in de Jolandekeuskunde. meest gekke muziek verwachten. Ja, maar deze meneer is jaren vandaag spooky, al, al, oftewel Iwan Groeneveld. Ja. Hij wordt vandaag 78. Iwan Groeneveld is toch een Nederlander? Het is, ja, dat heb ik net zitten vertellen. Het is een uh, Antilliaan. Ik ben echt verbaasd, gewoon. Jezus. Ga je toch al zien dat het een Nederlander is? Nee. Wat <lacht> is dat dan weer voor raar? <lacht> oh, mijn god, dit is weer zo'n uh, vrouw. Wat een onvriendelijke opmerking. Goed, maak zover ja, zover die Hollande Keus. En Spooky en Zoe en waren groot, Die waren groot, Die waren in de de die jaren, tijd. staat uh, ja, er veel hits. In de jaren zeventig hadden ze veel hits, dat is zeker waar. Goed, dan kijken we kijken nog even naar de dingen die afgelopen week zijn gebeurd. En onder andere lees ik in de krant dat de emigranten. Ja. De afgelopen maanden worden aanzienlijk minder illegale migranten gede uh, gedetecteerd aan de Europese buitengrenzen. En uh, dat klinkt, uh, ja. Dat, dat klinkt raar. Ja, het schijnt wel dat mensen-smokkelaars steeds meer andere technieken hebben om die mensen aan wal te krijgen. Vroeger ging het met grote boten. Tegenwoordig zullen het steeds meer gaan met speedboten. Waardoor je dus ook minder uh, opvalt. En uh, dan betaal je ook wel meer voor je ticket, denk ik. Maar uiteindelijk waren er in uh, 2024 geregistreerd uh, 139.847 boot-immigranten. En nu schijnt het al veel minder te zijn. Dat schijnt 39 lager te liggen dan vorig jaar. Dus toen waren het 200.050 of zoiets dan. Als je het zo een beetje verdubbelt, uiteindelijk schijnt het wel op te lopen bij de Canarische Eilanden. Daar telden ze 25.000 illegale grensovergangen. En dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2023. Dus uh, ja, of ze nou buiten zich toch de grens overgaan of dat het minder wordt. Het schijnt wel omdat uh, ze hebben namelijk een afspraak gemaakt met, um, met Tunesië. Uh, die krijgt 1 miljard om ze daar op te vangen. En uh, dat schijnt toch nog een klein beetje te helpen. Wij nou, ja, hier in Nederland gaan de grenzen ook dichtgooien. In Duitsland hebben ze al dichtgegooid. Je komt er gewoon niet meer in. Je moet je paspoort mee, uh, meenemen en uitleggen wat je komt doen. Het is altijd je paspoort wij je hebt, want de rijwijs is niet meer voldoende. Oké, okay, dus wees doet het als je nog op vakantie gaat. Nou, wel, je komt allemaal terug, dan zijn we allemaal weer aan de gang. Ja, dus, uh, nou goed. Straks onder andere nog meer wetenswaardigheden. Eerst maar eens even, uh, we hadden net oude muziek. Wat dacht je van dit dan? Bij die band is oud. Bij die band is wel nieuw, hè? Ja, is yes, mooi hoor. Dit nog een keer door. Gaan we door? De Ja, legendarisch is hij geworden. Hij is legendarisch geworden in Tennessee. Tennessee? Ja, daar op de brug. De Nespilbrug Toen Stond hij een videoclip op te, no op te nemen. En daar stond de vrouw die wilde van de brug afspringen. En ja, de grap is dat ga ik al heel vaak gemaakt. Maar ja, als je muziek van Don Jovi hoort. Dat je denkt, nou, ik hoef niet meer. Nee, dat... Dat is een fout grapje natuurlijk. Maar goed, hij heeft er toch uh, uh, overgehaald om hier te blijven in dit leven. En dat is natuurlijk geweldig. En dat is fantastisch dat hij, dat moest, uh, dat hij heeft gedaan. Ja, ik denk ook dat je het wel een beetje moet doen ook, hè, als je daar vlakbij staat. En uh, een vrouw staat er iets, ja, toch een beetje met drama, en dat je denkt, nou, dan laat, laat, laat ik, maar iets gaan doen, want dit is mm -hmm. natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Nou, mooi gebaar van John Bon Joe en het is legendary, zeker weten. Het is uh, kwart voor tien hier bij het toch? een aardige dag geworden. Het is toch een beetje, ja, een beetje zonnig geworden. Ja, lekker, hè? Ja, ja ik ben er wel blij uh, mee. Het is uh, afgelopen week was het niet zo zonnig, natuurlijk voor, uh, uh, ja, Pieter Omzicht. Ja, we zagen het niet aankomen dat hij toch ja, had gehuild natuurlijk wel. Daar hadden we vorige week al over. Dat wilde hij niet, toe, niet toegeven. Hij zat ook bij uh, uh, Café uh, Kokkelmans. Hij is gewoon een metroman Metromannen mogen huilen. Ja, mogen huilen. Maar het werd wel een beetje drama ook. hè? Ja, je denkt van, dat, dat weten we nou wel. Dus gisteren kon ze natuurlijk niet achterblijven bij... Johan Derkst om daar iets over te zeggen. Want ik bedoel heel veel programma's hadden er iets over gezegd. En zij weten toch altijd net even een andere toon aan te slaan. Dan zit onze omzicht. Die zit te treuren in Enschede. Ja. Dat kan niet. Dan nee. kun je niet in deze wereld overeind blijven. Die man moet ook helemaal niet terugkomen. Dat moet hij zichzelf niet aandoen. Nee, hij moet zichzelf gewoon beschermen. En Nico Dijkshoorn is de laatste tijd ook vaker aangeschoven. Die had ook een theorie. Wat zou je dan eigenlijk moeten gaan doen? Ja precies. Ik hoop ook dat hij wat anders gaat doen. met nee, uh, Burgemeester Kleijen. Kleien? Ja, weet ik veel. Ja, iets waar je gelukkig en aan het einde weer gewoon uh, weer zo'n ja. het maken en nou, je duim er even in. Ja. Dan kan je hem weer in zo'n bak zetten. En dan kan je hem ja. de nacht wel weer gebruiken. Zo'n beeld van Carolien. Ja, dat kleien. Een, een beeld van Carolien kleien. Dat zou iets kunnen zijn wat, uh, uh, wat uh, Pieter om zich zou kunnen gaan doen. Gewoon rustgevend iets gaan doen, iets gaan doen. Iets met je handen. En daarna dat beeld helemaal stuk maken. Dat was het idee van uh, Nico Dijkzoren. Nou, Grappig. Altijd een leuke nieuwe insteken In plaats van al die... Uh, uh, politieke antwoord. Dat je denkt. Nee. Gras, yo, die man die gaat zo ga gewoon weg. Naar, hij gaat gewoon naar Europa. Of hij wordt gewoon weer uh, raadslid of zo. lief. Gemeentesecretaris ergens. Geef hem één dossier. Eén dossier. Ja. Twee. Oké, okay, twee. Prima. Maar niet meer. Laat hem niet de hele wereld redden. wat hij gewoon niet aan kan. Ja. Het is een hele sympathieke man. maar uh... Hier en daar in de rekenkamer kan ook. Weet ja, hartstikke. Dus, uh... goed, maar... Nou, ik heb een veel leuker verhaaltje. Nou, leuker. Het was ook een beetje vaag. Ja. En dus dat. Uh, Vorig jaar was het dé raadje op kermis door het hele land. Dit jaar is het in Hillegom verboden. De Pimelknuffel. jawel. Ah, die is ook al klaar. Maar ik vind ook eigenlijk van... Hij bleef, hij bleef vorig jaar niet aan te slepen. Maar uh, de grote en kleine exemplaren. Maar, en de mensen zijn heel enthousiast hoor, zei die man van de kermis zelf. Toeristen maken foto's van, ze staan stiekem te kijken. Maar ja, hoe leg je dat uit aan kinderen? Hè? Want ze zeiden in Hillegom ook van... ja. De mensen met kinderen die komen niet meer. en Eigenlijk is een kermis natuurlijk over het algemeen... voor kinderen in de draaimolen en allemaal leuke dingen doen. En, ja. en dan staat daar een piemel. Ja, het, is, het is ook wel een beetje raar. En in de MeToo-tijd Ik vind het eigenlijk niet kunnen. En hij zegt, ja, het is niet aanstootgevend of erotisch. En van het, krui, het kruidvat, zegt die man... dan krijg ik volgens toegestuurd met satisfijs erin. En dat kan wel. Ja. Maar ja, ik had wel zo van, nou ja, wat is dit allemaal? Ja. Maar ja, het is, uh, de mensen hebben dus geklaagd en... Uh, maar uiteindelijk mag je de, mogen die er niet? Dan gaan ze maar een ander speeltje erin doen, een andere knuffel. Maar ga met je tijd mee. Want ik, ik, ik heb de kermis van uh, Alkma gekeken. Ik heb geen één piemel gezien volgens mij. Nee, ja, daar ben je wel voor. een beetje op gefocust, hè? Ja, ja, nou, ja, als een hele grote piemel ergens hangt, dan zie je dat wel hoor. Daar kan je echt niet mee. Tegenwoordig is het. Heb je van die kleine hokjes, daar zitten hele grote knuffels in. Die echt. Kinds groot zijn, hè? Ja. Als een kind dat mee moet slepen, dat redt dat gewoon niet. Nee. En uh, daar moet je dan heel veel geld in gooien. Dan kan je dat, uh, dat beestje eruit krijgen. Maar groot piemels, nee. Dat, is, dat was vorig jaar een hit. Dat klaar. Iedereen heeft een eentje thuis staan. Ja. En zo, ja, zo al... Iedereen heeft er een, Heb jij er een thuis staan? Nou, nee, ik ben de lul thuis geworden. Ja, ja dus, uh, Een hele grote. Elke vrouw boeien, heeft ja. thuis wel een grote lul. Ja, wel een lul, de behanger. En, ja, een de behanger. Dus hoeft er niet nog eentje bij. Ja, ja, ja. Nee hoor, nee, maar, nee, maar ja. ik, ik heb zo'n zo hele. Zo die, ik zie een hele grote knuffels en dat ze met zo'n grijpen, die moeten kijken. Terwijl hij niet eens door het pakje. Hebt. Past om eruit te gaan. Nee, nee, klopt. Ja, dat is wel grappig. Ja, het is ja. dat is vaak. Dat wil een man ook. Het is een hele grote piemel. Verder kan je er helemaal niks mee. Het nee. is altijd gesode <laughs> Nou goed, wat hebben we hier? Niever Njaha. Method acting: James Dean? Ja, die was de eerste. People like you and me get jaded People like us our dreams get faded Janja met het acting. Met het acting is een ander soort manier van acteren. En James Dean was samen met uh, uh, Marlon Brennan een van de eerste acteurs die dat deden. Die deden niet dat overdreven, maar dat meer heel klein spelen zoals eigenlijk de normale mens eigenlijk ook altijd normaal functioneert. Eh, maar goed, vroeger was dat acteren natuurlijk meer iets wat op het toneel moest gebeuren. En dan moest dat groot zijn, want anders werd, uh, konden de mensen in de achterste rij niks zien waar het over ging natuurlijk. Goed, ik had vandaag nog een, uh, een verjaardag staan. Hij is al overleden in 2007. Toen was hij 90. Ettore Sostas. Sostas was een Italian architect en designer... who over the course of his 60-year career... completely changed our notion of design. He was breaking the rules. He was trained as a modernist... but he brought empathy, joy, emotion, surprise, wonder into his objects. Ja, hij was van de Memphis-groep. En eigenlijk noemden ze dat geen stijldesign... En je ziet af en toe nog wel eens terugkomen. Ik weet niet of je thuis de, de rode olievet schrijfmachine heeft. De typmachine. Dat is een heel vrolijk ding. Wat eigenlijk voor die tijd dat hij niet uh, ont ontwierp, waren eigenlijk alle kantoorartikelen grijs, zwart, wit, saai. Hij maakte er rode dingen van. Hij maakte er iets vrolijks van. Uit uiteindelijk heeft hij uh, via de Garden scene heeft hij ook kasten gemaakt... Je hebt bijvoorbeeld de Liberia Casablanca kast. Die is ontworpen in 1981. Het is een heel bizar ding. Het lijkt een totempaal. Je kan er ook niet zoveel op kwijt. De kast is 2,20 hoog. Kost 17.500 euro. Het is een bizar ding. Het is, ja, met alle aparte kleuren erop. Het is echt, uh, het gevecht met een mainstream ging hij aan. En hij maakte bizarre dingen gewoon. Ettore Sostas, kijk maar eens even op die naam. En dan kom je leuke dingen tegen. Je wordt er vrolijk van. Oh, Goed, Oké. Okay. Ja, ik, ik had het eens klaarstaan. Oh ja, er is een man in Arizona. Die snoot zijn neus even heel hard. Want dat had de dokter aanbevolen, want hij, zegt, uh, hij had last van astma en slaapapneu. En de dokter raadde hem aan om tijdens de droge zomermaanden in Arizona... zijn neus flink te snuiten wanneer hij onder de douche stond... zodat hij kon profiteren van de stoom en de vochtigheid in de lucht. En wat gebeurt er? Er kwam gewoon zo'n klein rond Lego blokje uit zijn hoofd. En hij had echt zelf: wat is dit dan? Maar toen hij zes was, had hij dus een Lego mannetje in zijn neus gestoken... En het hoofdje was eraf gesprongen. En het is gewoon 30 jaar blijven zitten. Heel, heeft hij heeft nog nooit zijn neus gesnoten. Jawel, maar het zat dus gewoon achter je vast. Hij moest echt heel hard En snaakken. daardoor had hij dus van, uh, altijd gezondheidsproblemen. Want het uh, blokkeert natuurlijk de hele weg. Nou ja. Maar nou, eindelijk is het eruit. Dus zijn neus is. Uh, Holte is waarschijnlijk ook wel iets groter geworden uiteindelijk in de loop der jaren. Kan je eindelijk pakket, dat Lego pakket, wat waarschijnlijk een hoop geld waard. Dus ja, kan je hij eindelijk... miste dat hoofdje. Ja, hij miste het hele dag. Het is al irritant. Ik wil het pakket verkopen. Het hele jeugd verkopen. Nee, ik kan er niks van krijgen, want ik mis dat hoofdje. Nou, oh. vast. Eh, wat haal je in je hoofd? Nee, het ja. zat in je hoofd. Sorry. En uiteindelijk is het na 32 jaar, is het terug. <lacht> nee, het klinkt wel heel knullig hoor. Snijd je neus is goed. Ja. Dus een wereldse problemen zijn opgelost. Haha, <laughs> yes. Zo simpel is het mensen. Liep al lang uh, uit zijn neus vandaag gesnod. Snuit je neus en, en ga door. Maar nu heeft hij een goed zijn neus gesnoden. Nou, kijk. Okay. Giant rock Hier, Pink Skies. Het is de midsummer, playing on the radio. pine trees, sunflowers. Make me think of you. Cold night, long bodies. Shirts hold on the back, baby. You're the time passing. So we wanna get to know ya En de Pink Skies, plaatje nog weer een aantal jaartjes geleden. Maar dat kan je hier ook verwachten bij het in de zaterdagmorgen. Lop tegen het einde van het programma. kijken we nog even wat er allemaal nog ja. voorbij flitst. We zijn altijd uh, wel enthousiast over oud, oude dingen die uh, op de veiling komen. En er is een, nu een 237 jaar oud gedrukt exemplaar van de Amerikaanse grondwet. Die wordt eind deze maand geveild. Er ligt al een bot van 1 miljoen dollar. Onvoorstelbaar hè? Bij Stars zie je vaak dit soort verhalen voorbij ja, komen. Ja. Dan krijgt hij weer een of ander oud boek in zijn handen... en is hij helemaal laaiend enthousiast. Ja, het gaat dus om een editie van de grondwet... die in 1787 was gedrukt door Charles Thompson. Yeah. Hij was de secretaris van het Amerikaanse Congres. enige exemplaar van die uh, editie in die particuliere handen. En het uh, document bestaat uit een groot vel in goede staat. En het is, lag lange tijd in een archiefkast in een pand in North Carolina... En het pand was over Samuel Johnson. Hij was governor van North carolina oh, Oké. Okay. En er staat ook nog op papier ook nog een brief van George Washington gedrukt. En daarin vraagt de eerste president van de Verenigde Staten om goedkeuring van het document. Dat is toch wel bijzonder. En het schijnt dat in. 2021 was er een ander vroeg exemplaar van de grondweg verkocht. voor 43,2 miljoen dollar. Hè? 43 miljoen? Hoe kan je dat ooit verzekeren? Voor een, voor een stukje, een voor een stukje, stukje papier, papier. waar je ook je kont mee af kan ik vegen. Ben, nou, van doe even een zo maand. lekker bros. Zitten. Jezus, het gaat over heel veel papier. Heel ja, zacht heel papier. zacht papier. Zeker in die tijd. <laughs> nou, goed, ik ben benieuwd of <laughs> dat, soort dingen, dat soort dingen in Nederland. Oh, zoveel geld waard wordt anders. Ja, de Amerikanen zijn gewoon een beetje gestoord. Ja, die zijn nou echt wel. Uh, <laughs> petioret... -pe -pe -pe nog oh, maakt niet uit, kracht mijn pek niet uitkrijg. Goed, nou, dit is dan het einde van het radioprogramma? Ja, we ja. gaan erop uit. we gaan erop uit. We gaan naar Deventer dit weekend. Oké, okay. wat gaat u daar doen? Deventer koek eten? Nee, we gaan lekker. Uh, gewoon lekker relaxen. Oké, okay. nou goed, laatste plaats voor tien uur. Mooi weekend, de vi weekend. Never had to know. The